Met Maarten oh. Goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht van 22 oktober 2013. Straks na drie uur gaan we op zoek naar de Russische ziel. En daarmee sluiten we misschien wel heel mooi aan bij de vorige uren met Oek de Jong. Ik hoor zelfs dat, dat hij ook zelf een grote fan is van Russische literatuur, Tolstoy en zo. Dat betreft zou hij moeten blijven luisteren, na drieën, en u natuurlijk ook. Er is genoeg gezeurd de afgelopen tijd en gezanigd over de verhoudingen tussen Nederland en Rusland. Die voormalige Sovjetunie, of eigenlijk uh, misschien wel uh, het Rusland van weer daarvoor... heeft namelijk ook heel veel moois voortgebracht. En uh, gelukkig, uh, zeg ik dan maar, heeft de koning dat ook ingezien. Dan gaat hij gewoon en maakt hij er gewoon een mooi feest van straks. Wat dacht u bijvoorbeeld van de tot nadenken stemmende schurende literatuur? Van Dostoevsky, van, van Tschechoff, van Tolstoy en van de prachtige klassieke muziek van Rachmaninov en Tchaikovsky. En op de muziek van de laatste, Denk aan de Notenkraker of het meer mogen de Russische ballerina's ook graag en mooi, dat mag ook gezegd worden, dansen. Nou, dat straks allemaal na drie uur. Dan gaan we ons verdiepen in die Russische ziel. Maar voor we ons, voordat we dat gaan doen, gaan we eventjes aan de oppervlakte blijven, namelijk bij de, uh, het kopie van Justin Bieber. Ja. Niet te snel de radio uitzetten, want het wordt ook echt wel een heel boeiend uh, uur we steken het in naar aanleiding van het bericht... dat een 33 jarige Amerikaanse man... dat zou je niet helemaal meteen verwachten met al die gillende meiden... maar die geeft 100.000 dollar uit... om meer op zijn idool Justin Bieber te lijken. 100.000 dollar. U hoort het goed. Toby Sheldon, een liedjeschrijver uit Los Angeles, 33 jaar... heeft zijn kin- en oogleden laten versleutelen... onderging haartransplantaties. En uh, het is nog niet af. Hij is nog niet tevreden. En dan zegt hij, iedereen dacht dat ik gestoord was... omdat ik me druk maakte om zo'n klein detail. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Eén ding is ook wel zeker. Hij is helemaal gek van zijn held weg van zijn held. Zo gek dat hij zoveel mogelijk op hem wil lijken. En kijk, dat is nu waar wij op wel iets mee kunnen in Dit is de Nacht. Want dat is een mooi uitgangspunt. Aan u, daarom dit uur de vraag. Op wie zou u willen lijken? Wie is uw held? En waarom is diegene uw held? Wat, wat roept dat dan bij u op? Zou u diegene willen ontmoeten? Wat zou u hem dan willen vragen? Wat zou u met hem willen bespreken? Uh, wat, wat zou u zeggen? Hoe ver zou u zelf gaan om op uw held lijken? Te lijken. En hebben we het dan over uh, over uiterlijk, zoals deze Justin Bieber fan, of hebben we het dan meer over innerlijk? He, je zou uh, kunnen zeggen, uh, ik, uh, ik noem maar wat, uh, Martin Luther King bewonder ik enorm en ik zou meer van zijn nou, uh, overtuigingskracht of zijn, zijn idealisme of zijn, zijn, zijn uh, heldendom willen. Dat kan natuurlijk ook, op die manier kun je ook op iemand anders willen lijken. Bel met je verhalen. Op wie wil je lijken? Hoe ver zou je daarin gaan? Je kunt bellen 0800-1121. Mailen kan ook naar eo.nl. Meepraat op Twitter doet u via hashtag ditisdenacht. Maar als u in de uitzending wilt komen, bel naar ons gratis nummer 0800-1121. Another owner in the night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 I'm gonna go Manfred Mann's Earth Band, blinded by bij de Light. Het was de aftrap van deze, dit is de nacht op 22 oktober. En we hebben het vannacht over uh, de uh, helden, worden als je held. En hoe ver ga je daarin, in de navolging of nabootsing van jouw held? En dan heb ik hier een, een quote uit, uh, uit de donkere kamer van Damocles. Luister even mee. Voor ik hem kende, heb ik feitelijk helemaal niet geleefd. Ik deed niets. Ik wilde niets. Ik liet alles aan het toeval over. Pas toen ik Dorbeck ontmoet had, toen pas voor het eerst wilde ik iets. Al was het alleen maar als Doorbeck zijn. Al wilde ik alleen maar wat Doorbeck wilde. Maar willen wat een ander wil, is al meer dan helemaal niets willen. Nou, dat is dus een, een, een quote van Henry Ozenwoud in dat boek... De Donkere Kamer van Damocles... En die, uh, die werd aangehaald in een lesbrief vorig jaar voor, uh, voor de middelbare scholieren. En er wordt gezegd, maar waarom hebben mensen rolmodellen? Is het wel een goed idee om anderen na te doen? En daarover gaan we het straks ook hebben met, uh, met uh, Therese uh, Onder Den Wijngaard. Zij is secretaris bij de Girard Studiekring. En dat is van de Franse filosoof uh, Girard. Uh, René Girard, om precies te zijn. En daar gaan we het dus straks met houden. Maar voor die tijd ben ik zo benieuwd naar uw valen, uw thuis. Hey, herkent u dit? Dat u zo totaal weg bent van iemand dat u denkt... ik wil worden zoals hij of zij. Of dat u op zijn minst een, een held heeft waarvan u zegt... daar kijk ik echt tegenop, daar kan ik iets van leren. Daar wil ik iets van meenemen in mijn eigen leven. En dan ben ik benieuwd, wie is dat dan? En, en wanneer heeft u die held, waar, waar kwam u die tegen? En, en waar, wat, wat raakt u zo in die persoon dat u denkt... Daar, daar wil ik ook wat van. Zo, zo wil ik zijn, zo wil ik leven. En, en wat zou u dan willen? Met die, zou je die persoon willen ontmoeten? Kan het nog? Leeft hij nog? En, en wat zou u dan zeggen? Belt u met uw verhalen? 0800. 1121. 0800. 1121. Worden als je held? Wie is uw held? En, en hoe ver ga je dan in het worden als je held? Goed. Uh, en, en, een leuke uh, versie daarvan. I want to be like you. Komt uit uh, a Jungle jungleboek. Verrassend. In dit is de nacht. Uh, u kent het uh, de klassieke Disney film. En op een gegeven moment is er die scène met die, met die aap. Die wil een mens zijn. En die zingt dan dit liedje. I want to be like you. Now I'm the king of the swingers. Oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop. And that's what's bothering me. I want to be a man, man cup. And stroll right into town And be just like the other men I'm tired of walking around Oh, ooby-doo I wanna be like you -doo I wanna walk like you Cheep Talk like you You see it's true And ape like me Can't learn to be you, <laughs> Human too <laughs> What? <laughs> you're part of the deal cuz made a secret on me of man's red fire but I don't know how to make fire now don't try to kid me man cub I made a deal with you what I desire is man's red fire to make my dream come true now give me the secret man cub come on clue me what to do give me the power of man's red flower so I can be like you fire huh? That's what that scoundrel's after. I'll tear them limb from limb. I'll beat them out. I'll, I'll mm, yeah. Well, man, what a beat. <laughs> will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not broad. You better believe it, and I'm loaded with both. Will you listen? Oh. Yeah, yeah. Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. But I'm gone, man, solid gone. Not yet, blue. <laughs> <laughs> hey, there's a pan Have to be beloved up of that, the I'm a la la Get mad baby. I wanna be like you. You see it's true. Someone like me. Stoopy loopy loopy can learn to be like someone like me. Take me home, daddy, can learn to be like someone like you. One more time, yeah, can learn to be like someone like me. easy d da ba ba ba da do ja. ja, hij komt u maar. <laughs> ja, dat was die aap een Jungle Book. Die wilde een mens zijn, die wilde macht, die wilde vuur. Ja, dat kan een reden zijn om te willen lijken op iemand anders... of te willen zijn als iemand anders. Daar hebben we het namelijk over vannacht. Uh, willen worden als je held. En wie, uh, wie is jouw held? Naar alleen van een, uh, een fan die 100.000 dollar uit zijn portemonnee heeft gehaald om zijn gezicht te verbouwen, zodat hij wat meer op Justin Bieber ging lijken. We hebben het niet over een tiener, we hebben het niet over een meisje... we hebben het over een 33-jarige liedjesschrijver. Je zou denken, wees lekker jezelf. Maar hij wil heel graag op Justin Bieber lijken, om de een of andere reden. En daar geeft dus zoveel voor uit. Nou is de vraag vannacht, wie is uw held? En wat zou u doen om meer op hem of haar te gaan lijken... Wim van Meessen, goedenacht. Wim van Meersen. Van Meersen, ja, nacht. Ja. Ik moet er trouwens ja. even zeggen, Als u mee wil praten, ik... 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer. 0800-1121. En Wim van Meersen heeft dat gebeld. Wie, ja, wie is uw held? Ikzelf. Uzelf? Ik, ik, ik, ja, ik, ik ben mijn held en ik zou niemand anders willen zijn. En ja, en iemand anders willen zijn is een zekere zwakte... Mm. Want dan geloof je niet zo in jezelf. En, als je, en ook als je iemand, in iemand anders voetsporen treedt... Ja. dan laat je zelf geen voet, voetsporen na. Mm. En dat is, toch, dat is toch wat de evolutie niet wil. De evolutie is dus dat je het werk van anderen voortzet. Dat ja. mag wel. Mm. Oké, okay, ja? dat, dat mag en, weer wel. En, en, en, ja, mm. dus... Net als dat beroemde boek... Een van de beroemdste boeken uit mijn katholieke opvoeding is... Uh, Een navolging van Christus. En ja. dat is al in de 13e eeuw. Het, Zeden, het meest verkochte boek naar de Bijbel, wist u dat? Ter wereld. Ja, en, mm. en, en die, de lachende paus... Die lag op zijn sterfbed met dat boek in zijn hand. Ja. Maar wat, ja, wat, wat, wat vindt u van dat idee dan? De navolging van Christus? Ja. Navolging van Christus. En de vorige, de vorige week... Had u het over. <kij> had, had, vorige week had u het over. Uh... Goh, we, uh, we, we, we had u toen Toen, al ja, toen zat mijn collega hier. Toen ging het over internetspiritualiteit, als ik me niet vergis. Nee, toen ging het over. breder over uh, spiritualiteit. Over donor. Over donor. Oh, over jou. ja, ook. Klopt, ja. Toen heb ik gezegd. Christus was de grootste donorgever alle tijden. Ja. Hij is een leven gegeven. Maar dat alles, is, is dat niet een, een prachtig voorbeeld om dat te willen navolgen? Jezelf geven voor... Ja, maar het nadeel is dat je dan geen sporen achterna laat. Hmm. Want, want, want Petrus zei, ik wil niet gekruisigd worden als, als Christus. Ik wil op mijn kop hangen. Ik wil op... op ja, ja, ja. ja. ja. Sommige mensen willen toch, die, die voelen zich beschaamd om iemand na te volgen. Ja. Die vinden iemand zo groot. Dat hij dus net als de miljarden sterren die er zijn en de, on, de, on, <coughs> de ontelbaarheid der sterren. Ja, niet te bevatten is. Sommige, ja. sommige dingen zijn niet te bevatten. Ja, ja. ja dit, zo kan je het ook nog zien. Ja. Dat je dat je held zo groot is dat je juist zegt. Ik, uh, ja. ik, ik, kan, niet, ik kan niet in zijn, zijn voetsporen treden, want. Daar is hij te groot. En als ja, is ik beroemde het. mensen tegenkom, dan raak ik mm. met een bochtje omheen. Dan ja? voel ik. Ja, gek is dat. Heb je dat ja. ook? Als je, die laat ik met rust. Die raak ik met een bochtje omheen. Die zijn namelijk onaanspreekbaar. Oh. Hebt u dat ook? Nee, dat, nou tenminste. Noem eens een voorbeeld. Welk beroemd mens bent u wel eens tegengekomen dat u dacht, die spreek ik maar niet aan? Nou, Harry aan? Ja? Die liep elke dag met zijn pijpje in zijn mond. Mm. Die liep hij dus van het naar het Koningsplein. Midden in de tramrails. Ja, en, u, en u, u, u liep daar ook? Ik kwam hem tegen, maar ik liep gelukkig op de stoep. Maar hij liep midden in de tramrail. <laughs> dat kon hij, hij zich tegen. voorloven, ja. Hm. Ja, ja. Nee, nee, nee ja. Ja, oké, okay, dan, dan herken, herken ik het wel. Ik ben ook wel eens in Amsterdam, ik meen Wim Kok wel eens tegengekomen met een paar kleinkinderen. En dan denk je inderdaad wel van, ik herken u, maar u kent mij niet. Dus nou ja, laat maar. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ik zag een uil, ten uil zag ik hier staan ja. voor Am Artenay, een boekhandel. Daar kom ik ook. <coughs> en toen vond ik ja. dat het een heel klein mannetje was. Ja. Ja. En dan liet ik me later vertellen dat hij altijd in een stoel zat met een verhoging. Om ja. groter te lijken. Ja. Had wel een dikke kop, geloof ik. Maar Wim, ja. nog, nog even terug naar het onderwerp. Willen zijn als je held. Je zegt: um, uh, ik wil mezelf zijn. Ik wil mijn eigen voetsporen ja. nalaten. Is dat altijd zo geweest of heb je vroeger wel gehad dat je een, een grote nee, dat is altijd held had? Dat ja? is altijd zo geweest. Hmm. Als ik in de supermarkt kom en er staan mensen in de rij, dan ga ik niet de supermarkt binnen. Ik kan niet in de rij staan. Ik, ik, ik, ik, ik moet zelf ook los zijn van iedereen. <laughs> ik voel mezelf het gelukkigst als ik alleen ben. Oké. Okay. Okay. Hele sterk ja. ontwikkelde individualiteit bij jou, Wim. Ja, maar geen ego-tripperij. Geen dat ego-tripperij, oké. Okay. Want, want dat, ideaal, dat ideaal, van, eigen eigen. Ja, dat ideaal van dat donorschap van Jezus, dat spreekt je dan wel weer heel erg aan, jezelf geven voor de ander. Ja, want geven is mooier als nemen. Hoe je door bekijkt in deze tijd van armoede. Mooi. Oké, okay. dan, dan heb ja, je, je toch. Geven is altijd mooier. Hoe arm, heb, arm je ook bent. Dan heb je toch iets begrepen van de navolging van Christus, toch? Wat zegt u? Dan heb je toch iets begrepen van de navolging van Christus. Ja, en na volging ja. van Christ heb ik iets begrepen die ja. weg opgaan. Ja. Maar niet in de voetsporen treden. Nee, niet in de voetsporen treden. Die, die nemen we mee. Eigen voetsporen nalaten. Dankjewel, Wim. Ja, alsjeblieft. En het geldt voor iedereen. Goed zo. goede nacht. U ook. Kijk, het is leuk om te zien op Twitter dat uh, uh, Teun Puntmans ook alweer ingeschakeld is. Hoi Teun, goed dat je luistert. U kunt ook twitteren met de hashtag Dit is de nacht, praat u mee. En uh, dan uh, ja, kunt u bijvoorbeeld benoemen wie is uw held? En wat zou u doen om, uh, om op uw held te gaan lijken? kunt u over meepraten in de uitzending natuurlijk ook. Net als uh, Wim. En dan belt u 0800-1121, onze gratis telefoonnummer. Wie is uw held? En, en, en wat zou u doen op, om op uw held te gaan lijken? Anne nacht goeienacht. Goeienacht. Wie is uw held? Nou, ik lees al ook... Eh, vaak de Bijbel, en dan, daar vind ik een grote wijsheid in. Ja. En dan denk ik, ja, dat inspireert mij tot leven. Oké. Okay. Lees van, heb je vijanden lief, bid voor je vijanden. Als je twee jassen hebt en er heeft één geen, geef hem dan die andere jas die jij over hebt. Hmm. Ja. En dan zeg ik, ja, daar liggen, daarin liggen voorbeelden. En dat spreekt me enorm aan en dat inspireert dat zei, mij. Dat zijn ook allemaal uitspraken van Jezus, in dit geval. Dat zijn allemaal uitspraken van ja. Heer Jezus. Ja. En die inspireert mij dan ook enorm om tot navolging te zijn. Oké, okay, want in de, in de Bijbel staan ja. natuurlijk meer figuren. Ik noem maar bijvoorbeeld koning David, Mozes. Het zijn ook grote persoonlijkheden in de Bijbel. Zijn dat ook navolgens waardige mensen? Dat zijn navolgens mensen. Maar ik denk dat die ook weer geïnspireerd zijn door God. Laat je dan inspireren door die inspirator... en niet door de mensen die daardoor geïnspireerd worden. Oké. Okay. En dan ja. vind ik ja... Ja, dat kan ik niet genoemen. Los van de kerkgeschiedenis, want die staat er vaak haaks op en dat is toch wel jammer. En dat Anna? dient geen navolging. Ja. Anna, ik hoor Wat mezelf maar... volgens mij dubbel terug. Heb je de radio aanstaan? Nee, ik heb niks aanstaan. Oké, okay, nou dan zit het ergens op de lijn. Gaan we gewoon door, gaan we ons daar niet aan storen. Um, dus jij zegt, uh, wil lijken op de bron zelf... En dat ja, is dan, dan en, Jezus. Ja, um, is raad, op, wa, wat, wat doe jij daarvoor dan, Anne? Om, om te lijken op Jezus. Hoe doe, hoe doe je dat? Uh, ik denk dat ik eigenlijk elke, elke dag wel iets leer van hem en dan voel je dat niet direct. Maar als je dan op je eigen leven terugkijkt, dan zeg je ja, hé, hey, daar heb ik dat gelezen. En dat heb ik dan toch op een of andere manier toegepast. Om. Hoe kijk je naar die ander? Hoe kijk je naar diegene waar jij eens een keer ruzie mee hebt? Ja. Hoe kijk je naar die ander waar jij mee in een spanningsval leeft? Hoe hm. ga je daarmee om? Ja. En, Laat je je leiden door jezelf, door je eigen ik, door je ego? Of zeg je, hé, hey, daar staat een Bijbelse wijsheid tegenover. Laat me hm. die eens toepassen. Hm. Okay. En dat inspireert mij. Ja, mooi. Goed. Goed om okay. te horen. Maar zijn er ook nog hedendaagse mensen om je heen? Bijvoorbeeld in je kerkgemeenschap, kan ik me voorstellen. Of, of, of oh ja, in, in, de, in de wereld waarvan, de... waarvan je zegt, dat zijn, dat zijn mensen... daar leer ik iets van of daar neem ik iets van mee? Ja, en er zijn ook vaak mensen die putten naar die bron... en die vertellen dan over hun geschiedenis. Noem eens noem namen, noem eens voorbeelden. Is, kom. Noem eens namen of voorbeelden. Nou, ik heb... Uh... Er is in mijn omgeving een hele goede vrouw. En daar heb ik heel, heel veel mee gesproken. Mm. En we hebben verder geen verhouding mee. Maar zij uh, past eigenlijk hetzelfde toe als wat ik toepas. En dan kun je mm. elkaars ervaringen uitwisselen. Ja. En dat is dan weer heel prachtig. Mooi. En dat kun je ook met mensen doen die totaal niet geloven. Ja. Maar toch een bepaalde wijsheid bezitten. Dan zeg je, hey, dat kan ik ergens weer terugvinden in die bron. Ja. Dus uh, je, je leert van mensen. En uh, dan is het nou specifiek de ene vrouw. Maar daarnaast kom ik met heel veel mensen in aanraking. Ik kom met mensen in aanraking die vervolgd zijn. Oh, die, uh, de, nou, gisteren had ik nog een gesprek met een journalist. Die kwam uit Oeganda. Okay. En die is om uh, zijn overtuiging. En wat hij verteld heeft eigenlijk moest hij zijn land ontvluchten omdat zijn leven op het spel stond. En, en wat en leer je, je van, hem? van hem? Ja, dat hoor je van hem dan. En, wat leer, en hem? Wat, wat, wat, wat, wat leer je van hem? Wat Wat leer je van hem? Het is een ervaring die je meeneemt. Het is niet zo'n kwestie, een kwestie van... Hey, dit leer ik direct, maar je leert wel van andermans ervaringen. Hoe mensen zijn, hoe mensen ja. Want omgaan de, met denk, problemen. Denk je dan wel meteen aan jezelf van, stel je voor dat ik... ...bedreigd wordt of dan wat dan ook. Wat doe ik dan? Bijvoorbeeld om mijn geloof of, of om, om nou, mijn mening? Nou, als het wat betreft mijn geloof... ...dan zeg ik, nou, als ik zie wat er dan gebeurt... ...in Noord-Korea en dergelijke... Hmm. ...dan heb ik voor mezelf wel... ...als ik in die omstandigheden zou zijn... ...en het ging alleen maar van mezelf af... ...wat ik zou doen... ...dan zou ik knappen. zou ik knappen. Oh. Maar ik denk dan zelf weer aan de kracht van helgen Geest, ...want ik denk, wat die mensen moeten doormaken... Mm. Kunnen ze zelf niet dragen. Mm. En dan staat er in de Bijbel: je wordt niet boven vermogen beproefd. Okay. Nee, die mensen die, die moeten wel kracht krijgen. Die moeten wel ge, uh, kracht krijgen van de Heilige Geest. Want dat ja. is onmenselijk wat deze mensen moeten doormaken. Ja, dat denk en ik toch ook. Ja. Of in een overtuiging blijven staan. Ja, goed. Dat kan niet vanuit het zelf gaan. Dat, kan, dat is onmenselijk. En dat betekent dat er ook hoop is voor jou en mij. Dan kan, kunnen maar wij dat even, ook uh, dat met kracht, kracht van boven doorstaan. Goed, ja, Anne, dankjewel. Oké. Okay. Voor je verhaal nee, nee, in Ditste gedaan, Nacht. Verder. Ja, Anne Doverman was dat. Hij heeft Jezus als voorbeeld een put uit de Bijbel. Het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat u een heel ander voorbeeld heeft. Ik noem maar eens een dwarsstraat: uh, Mandela. Dat is een Mandela. Hij is nog altijd onder ons. Martin Luther King. Hij is al lang niet meer. Dat zijn mensen die denk ik vaak worden genoemd als voorbeeld. Nou, Jezus is al genoemd. Mahatma Gandhi zou misschien ook vanwege zijn geweldloosheid, die Jezus natuurlijk ook predikt is, voor veel mensen ook een voorbeeld. Maar je kunt ook aan heel andere mensen denken, misschien een, een schrijver om zijn denkbeelden, uh, uh, misschien een uh, politicus om wat hij doet voor deze wereld. Vul het maar in. Um, uw held, daar ben ik benieuwd naar. Wie is uw held en wat zou u doen om... Op die held, of wat, wat doet u nu al om zoveel mogelijk op die held te lijken? Of moet je dat niet willen? Moet je niet op je held willen lijken? Moet je vooral jezelf blijven? Nou goed, maar wat leer je dan van die held? En wat neem je daar dan van mee? Bel met uw verhalen 0800 1121. 0800 1121.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 Ja. Yeah. We Gary Lightbody, a Tired Pony. Je kent hem ook van Snow Patrol, maar dit was More Than This. Of uh, uh, All Things At Once. Ik zeg het verkeerd. Uh, tired Pony dus, All Things At Once. Goed, we hebben het vannacht over uh, helder worden als je held. Wie is je held en wat doe je om te lijken op je held om in zijn voetsporen te treden. Nou, Er zijn al een paar reacties geweest... en de reacties op Twitter sluiten daar een beetje bij aan. Hier bijvoorbeeld Ed Cas Vries zegt... ik ben mijn eigen idool, telt dat ook? Streef nooit een ander na, je loopt jezelf voorbij. En ook Andrea Dolores 3, Ed Andrea Dolores 3 zegt... wij laten altijd sporen achter, dus blijf jezelf... Ja, dat, dat kun je vinden. Dat je vooral jezelf moet blijven. Maar uh, heel veel mensen hebben toch een held. En, en hebben, zetten die held misschien wel onterecht op een voetstuk. Maar zien iets in die held waarvan ze denken... dit is mooi, dit is goed, dit is verheven... En als we allemaal een beetje meer van dat zouden hebben, dan... dat kun je af en toe hebben bij iemand. En dat is de vraag, bij wie heeft u dat? Wie is uw held? Van wie denkt u, zo wil ik ook zijn? Of een beetje daarvan op zijn minst. En wat doet u daar dan voor? 0800-1121 en u praat daarover mee. Leslie Truideman, Goede goeienacht. goeienacht. Wat is jouw, uh, jouw held? Uh, wie eigenlijk? Ja, Mijn ja, wie? held is eigenlijk Johan Derksen. Ja. Heel Johan... vreemd, maar waar. Johan Derksen, waarom? Ja. Um, kijk, hij is eigenlijk als een, als een, ja, een, een, een hele simpele jongen uit, uit de Betuwe. Uh, heeft hij heeft zijn carrière opgebouwd uh, als een al modale voetballer. Hij is bij de, bij de krant uh, begonnen. En kijk eigenlijk waar hij, waar hij op dit moment terecht is gekomen. Dat nee. vind ik toch eigenlijk uh, ja, vind, vind ik fantastisch. ja En alles wat hij eigenlijk heeft, uh, daarin heeft bereikt... En ja, dat, dat vind ik, dat, dat, daar, spreek ik ontzettende waardering over uit. Gaat het dan over succes? Gaat het dan over geld? Wat, wat bedoel je dan precies? Nou ja, het, het, het, het, kijk, het succes wat hij, wat hij on, wat hij natuurlijk heeft eh, nu mag ervaren en wat hij wat hij ja, heeft opgebouwd eigenlijk. Ja. Het geld, ja, uh, het, het geld is heel aard. Uh, Laten we zeggen, zou zal die, zal die morgen een, een, een, een hartaanval krijgen? Is hij er niet meer? Kan hij het niet meenemen? Dus dat is iets heel aards. Dat, dat, dat interesseert me dan eigenlijk niet zo. En, en, maar wat is, is eigenlijk het... gewoon het fascinerende van de man. Ja, en, en, en dat zit hem in? Ondernemerschap dan? Leg eens uit, wat, wat fascinerend Ja, ondernemerschap. Je? ondernemerschap, het, het, het, het werken met mensen. Kijk, hij, hij zit, als je bijvoorbeeld het, het, het praatprogramma van hem neemt, hij zit natuurlijk wel aan een tafel met een aantal uh, persoonlijkheden. Mm -hmm. En ja, die presentator, dat is natuurlijk niet een, een van de makkelijkste mensen, maar toch zet hij zich uh, uh, daar overheen om, uh, om met iemand te werken en, en iets tot een succes te maken. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel knap, want normaal, als je iemand niet mag, dan ga je toch probeer je hem toch een beetje uit, uit, uit de weg te gaan. Dat is ook een beetje een spel, dan volgens dat... mij, toch? Dat ze elkaar niet mogen. Is het ook? Ja. Ja, nou, maar ja, ja. laten we het zeggen... Kijk, het, een, een werkrelatie uh, tot daar daaraan toe. Maar ja, kijk, als je toch niet op één lijn met iemand zit... en dat, dat, dat heb ik dan heel sterk. Als ik iemand niet echt zie zitten... of ik, ik, ik, ik, ik heb geen klik met iemand... dan uh, blijf ik het niet bij die persoon uit de buurt. Hmm. En ik vind het hmm. knap dat hij dat... Uh, uh, dat wel kan. Ja, het, eigenlijk uh, weer die leefregel die volgens mij net ook al voorbij kwam. Heb je vijanden lief, toch? Uh, ja. Daar zit dat, het wel dat, bij dat in de wel. buurt. Kijk, maar het, hoeft te, het hoeft geen vijand te zijn. Nee, maar okay. als je op een gegeven moment geen, geen klik met iemand hebt... ja, dan waarom ga je dan op een gegeven moment energie in iets steken... als dat ja. als niet fijn zit. Weet ja. je, dat, dat wil ik daarmee zeggen. Ja, ja. En ik vind het knap dat hij dat... Dat, dat wel kan. En, en, en, en wat, wat doe jij zelf dan in jouw eigen leven om dat ook toe te passen? Uh, ik ben eigenlijk in een, in, op dit moment in de fase aangekomen om, om, om, uh, om dat een beetje te, te, te implementeren. Ik zit zelf op dit moment ook in een, in een, in een tweesprong in mijn, in mijn carrière. En ja, ik, ik, ik, ik probeer het uh, uh, ja, eigenlijk uh, een, een beetje te zien zoals hij van oké: okay, uh, het is werk. Uh, ik werk met je, maar voor de rest, laat, laat het daarbij. Mm. Daar, ben, daar ben ik op dit moment in, in, in beland. Oké, okay, dat, je, dat, je, dat je de dingen wat meer relativeert. Ja, ja mm. dat is heel lastig. Ik ben, wat dat betreft heb ik, hecht ik heel veel aan normen en waarden. Mm. En uh, ik, ik hou me ook heel vast aan bepaalde uh, uh, standpunten die ik heb. Ja. En ja, dat moet, je, dat moet je af en toe wel eens loslaten. Ja. En dat is heel lastig voor mij. Ja. De idealisten onder ons, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat is wel zo. Maar ja. weet je, en daarom vind ik het machtig mooi. Kijk, en hij kan het ook met een kwingslag, met, met een lach. Uh, af en toe is hij iets te platvloers. En dat, dat vind mm. ik ook zoiets van, ja, oké, okay, het kan iets vinden. Mm. En, uh, maar eigenlijk de goede dingen van hem, wil, dat, ja, dat, dat vind ik eigenlijk... dat hij uit, uit, uit niets iets kan maken en ongeacht... Uh, met wie hij daarmee moet werken, hij krijgt het toch voor elkaar. Dat ja. vind ik knap. Ja, mooi. Goed, dankjewel uh, Leslie, voor je, je, voor blik, je bijdrage. je nacht nog. Yes, oké. Okay. Okay. Gaat het lukken. Graag gedaan. Dag. Ja, vanochtend praten we dus over helden. Wie is je held en wat zou je doen om uh, op je held te lijken? Uh, dat naar aanleiding van Justin Bieber... nee, niet naar aanleiding van Justin Bieber... maar naar, naar, naar aanleiding van een fan van hem... die 100.000 dollar heeft uitgegeven uh, om op zijn held te lijken. We hebben het over een 33-jarige man... Die, uh, die dan vooral zijn gezicht heeft laten verbouwen... zodat hij meer op Justin Bieber lijkt. Het is een beetje een onwaarschijnlijk verhaal. En je denkt, dat kan alleen in Amerika. En dat is inderdaad ook in Amerika. Een liedjeschrijver uit Los Angeles, Toby Sheldon heet de man... Hij is nog niet helemaal tevreden. Er moet nog het een en het ander gebeuren. Ja. Hij zal zich er wel voor in de schulden steken. Nee, misschien heeft hij het geld ook wel. Moet hij lekker zelf weten. bizar verhaal is het wel. Maar een mooie aanleiding voor ons. Om te hebben over, over wat, wat is dat eigenlijk voor fenomeen. Een held hebben en op je held willen lijken. En waar is het ergens goed voor? En uh, waar ligt de grens? Een, een mooi thema om eens te bespreken. Met uh, Therese onder de wijngaard. Goede nacht Therese. Want jij bent secretaris bij de Girard studiekring en dan gaan we eventjes uh, en, en, uh, het, het, nu het gesprek een paar niveautjes optillen. Want we hebben het dan over René Girard en hij is eigenlijk de filosoof die hierover heeft nagedacht, toch? Klopt, ja. ja. ja. En, en waar, waar kwam dat bij hem uit voort? Waarom is hij gaan nadenken over helden en lijken op je held en, en de zin daarvan? Nou, hij, is, hij um, is daar vooral op gekomen door uh, de rom, oude romans... of 19e eeuw, eeuwse romans te lezen. En... Um, zag... hij heeft eigenlijk gezien... dat uh, mensen... Uh, uh, niet iets, ja, iets verlangen... wat een ander ook verlangt. Hm. Dus, en die wilden eigenlijk ook graag zijn... wat een ander wilde zijn. Dus in de loop van de tijd... in de loop van, van de geschiedenis... nam dat op een ander willen lijken... steeds meer, meer toe. Want uh, vroeger was van... oké, okay, als je voor een dubbeltje geboren werd... was je nooit een kwartje. Maar hm. naarmate dat wel mogelijk werd wilden we eigenlijk ook steeds meer op die ander gaan, gaan lijken. En ja, gingen wij hun dus navolgen. Ja, dus, maar dat had dus te maken met succes? Dat had te maken met, met, met succes, met, met aanzien. Ja, ja. klopt. Ja. En toen dacht Chirar, hé, hey, dat is een interessant fenomeen. Nou, die zag, wat hij zag in die romans, er waren twee dingen. Hij zag dat fenomeen dat wij eigenlijk... ...begeren wat iemand anders begeert. Dus niet ja. alleen maar het object of, of die persoon. En, maar vervolgens zag hij ook in die romans... ...die echt zeg maar de grote romans zijn... ...dat de hoofdpersoon en daarmee dus ook de auteur dat proces doorhad. Dat ja. hij op het laatst van die roman doorhad van verrek. Hé, hey, ik heb altijd iets nagejaagd, ik heb altijd iets nagejaagd... maar het was, het was ijdelheid, zeg maar. Ik, ik, ik, ik heb gewoon een leegte nagejaagd... want ja. ik heb altijd iemand anders nagedaan. Ja. U heeft vorig jaar ook meegewerkt met uw studiekring... aan een lesbrief voor het middelbaar onderwijs... na alleen van de Donkere Kamer van Damocles... die werd toen overal verspreid via de bibliotheken... in het kader van Nederland leest... En uh, een fragment uh, uit het boek... daar is Henry Ozewoud, de personage is daar uh, aan het woord... die zegt, voor, voor ik hem kende... en dan gaat het over zijn grote held Dorbeck, zijn voorbeeld... voor ik hem kende heb ik feitelijk helemaal niet geleefd. Ik deed niets, ik wilde niets, ik liet alles aan het toeval over. Pas toen ik Dorbeck ontmoet had, toen pas voor het eerst wilde ik iets... al was het alleen maar als Dorbeck zijn. Al wilde ik alleen maar wat Dorbeck wilde... maar willen wat een ander wil is al meer dan helemaal niets willen. Wie was die Dorbeck eigenlijk? En waarom was die Henry Ozewoud zo uh, in dat boek zo weg van de man? Ja, oh, ja dan moet ik even teruggaan hoor. <laughs> uh, het is lang geleden dat ik het boek gelezen heb. Uh, ja, hij was, hij was eigenlijk een niemand. Uh, een, een, een, een, een jonge man, uh, zonder haar, uh, klein van stuk... En voelde zichzelf ook helemaal niemand. En die Ozewoud. Eerlijk... Ja, die Ozewoud. En toen kwam er dus iemand in zijn leven, een luitenant, in de oorlog... Die, die voor hem zeg maar, al die idealen die hij zou willen zijn... Zeg maar, vertegenwoordigde. En datzelfde zie je dus een beetje ook nu... Wat je, of dat lijkt me een beetje... van wat je ziet in wat die, die, hij uh, Sheldon doet. Blijkbaar mm. vindt die, Martin, of, uh, die Justin, Justin Bieber mm. zo, zo navolgenswaardig. En zou hij zelf dat ook willen zijn? Hij zou ook wel die, al die, die volgers, die navolgers willen hebben... of die, die, die mensen die hem aanbidden... En vereren. Maar en... het, zou, het zou dus wel eens heel goed kunnen voortkomen uit een, een gevoel van ik ben niets. Dat zou heel waarschijnlijk kunnen zijn. Ja. Hmm. ja, ja, Want waar waarom zou hij dat dan willen? Hij wil eigenlijk wat hij hij begeert, wat hij wat hij uh, wat zijn model en dat is dus Justin Bieber, wat hij heeft. Ja. En, en wat zegt René Girard, de Franse filosoof, daar dan over? Wat is, wat is, is er een nut aan dat navolgen, aan het nabootsen van helden? Is, is, heeft dat een functie? Nou ja, kijk, ik heb, ik heb de eerdere personen in, in, in, de, in de uitzending gezien. Het is iets wat we allemaal hebben. Hmm. We, hebben, we hebben allemaal, kijk het is ook het meest fundamentele van hoe, hoe kinderen leren. Kijk je ja. zit in een klas en je boodst elkaar na. Ja. Maar je boodst ook de juf na, of in ieder geval de juf die zegt, of de meester die zegt, wat navolgenswaardig na is. Ik ook kan je er helemaal oudersen. over meepraten. Ik heb kinderen van zes en drie. En ja, en, ja nou, helemaal ja, u ja. ziet het dagelijks om u heen ja. waarschijnlijk. Ja. Dus het heeft, heeft wel degelijk een functie. En, het heeft, en het, het dezelfde functie uh, heeft ons ver gebracht. Maar kan dus ook de vernietiging in, in, in ja, of het kan, kan ook leiden tot, tot, tot je vernietiging, zeg maar. En dat is natuurlijk wat met Ozenwoud is gebeurd. Die heeft een, die heeft een ja, die, die uh, Dorbek uh, nagevolgd en daar op het eind, want het speelde in, in oorlogstijd en direct na de oorlog. En hij dacht dat hij daarmee een held werd, maar hij werd dus eigenlijk, zeg maar, beschuldigd van landverraad. Ja. Ja. En moest dat met de dood bekopen. Ja, had hij zijn held verkeerd ingeschat dan? Eigenlijk? Hij wist het niet, ja. ja. ja. Hij wist het eigenlijk niet. Daar zegt, daar zegt Germans dus niks over. Dus, ja. dus, dus dat, dat blijft onduidelijk. Ja. Oké, okay, dus het, het, je wees zorg, zorgvuldig in het uitkiezen van je held. Nou, dat is, ja, dat is interessant. Maar het ja. gaat vaak niet zo bewust. Ja. We hebben, hebben, hebben onze bewuste helden... maar je kan soms achteraf van... hé, hey, vrek, ik heb eigenlijk... ...altijd iets willen doen, maar dat heb ik van die uh, opgepikt. Mm -hmm. En uh, soms helemaal, dat je het helemaal niet door hebt dat je dat doet. Ja, ja. Um, voor veel tieners, met name. Tieners hebben natuurlijk heel veel id idolen... En, ...en die kunnen zich helemaal vergapen aan zo'n Justin Bieber of aan Lady Gaga... ...de vrouwelijke tegenhanger, zullen we maar zeggen, met haar monsters... Um, heeft dat ook nog een functie? Want dan hebben we het over de tienerleeftijd... en dan willen we zijn als zo'n enorm groot popidool. Is dat ergens goed voor? Dat zou, ja, dat zou goed kunnen... Het, het, waar het, wat goed is, kijk wat ik net zei... het heeft altijd ook een goede functie. En het, het is goed zolang je zeg maar, meerdere modellen hebt. En dat kan een idool zijn... zolang je je maar niet helemaal gaat vereenzelvigen... en zeg maar, jezelf helemaal, helemaal uh, uh, uh, ja, vergeet, als het hmm. ware... Um, dan, ja, zo leren we, zo zitten we ook in elkaar. Dus als je dus behalve Lady Gaga ook, uh, nou um, weet ik het, uh, misschien koningin Maxima of, uh, of ook misschien een, een juffrouw op je school, mm -hmm. um, dan is dat allemaal prima. Yeah. En, en, en, en zolang je denk ik maar niet jezelf gaat verbouwen, waardoor het ook zo, zo blijvend blijkt. Ja, ja, precies. Ja, dat dat, dat gaat dus wel heel, heel ver, hè? Ja, dat vind ik wel heel ver gaan. En, en verontrustend eigenlijk, ja. Oké. Okay. Therese, blijf even hangen. We praten ja. zo met je door. We gaan even naar muziek. En dan uh, uh, gaan we nog even doorbomen over... Uh, worden als je held. En wanneer, wordt het dan, uh, uh, wanneer ga je over die lijn? Daar gaan we het zo meteen over hebben. U kunt toch intussen ook bellen 0800 1121. Dan praat u mee. Kunt u ook nog een vraag stellen aan Therese als u een vraag hebt. Misschien heeft u zelf wel een mooi voorbeeld van een held... die u ooit navolgde, maar wat uh, misschien niet zo goed afliep. Misschien heeft u ook juist nog wel een verhaal van een held... waarvan u zegt, ja, maar die is toch echt heel inspirerend voor mij. En die is mijn alles. Kan allemaal. U kunt bellen 0800 1121. Dan praat u mee. More than this, Roxy Music. In dit is de nacht waarin wij praten over helden. Wie is je held en wat zou je doen, wat doe je al om te worden als je held? En hoe ver ga je daarin? En waar ligt dan de grens? Wat is nog gezond en wat heeft de functie? En waar gaat het over die grens heen? Daarover praat ik met Therese onder de weigaard. En intussen zijn er ook uh, weer bellers. Gerda uit Delft. Ja, goeienacht. Goeienacht. U heeft ook een held? Uh, ik. Ik had een held, dat is mijn uh, overleden vader. Wat zegt u? Dat is mijn vader, die is uh, in 2000 overleden. In 2000, oh, ik, stond even, ik dacht even dat hij gisteren van de week was overleden... maar zover is het gelukkig niet. Uw vader is uw held? Uh, uh, is mijn held, ja. Mooi, ja. En, en waarom? Wat? wat... Nou, mijn vader was uh, uh, president in Woningschap voor West-Papua. Ah, Jugenea, Guinea, laatste kolonie van Nederland. Kijk eens aan. En hij hoort in het rijtje van uh, uh, Gandhi Sukarno. Hij is van 1913 hmm. geboren en 1949 is hij de uh, delegatieleider naar de Ronde Tafelconferentie hier in Den Haag. Ja? Bij de. Uh... Dus uh, papa, papa was. Uh, uh, polit uh, ja, dat begrijp ik, ja. Ja, ja, Maar zelfs dus de, de leider van uh, Papua, West-Papua? Ja, West-Papua. Van West-Papua, ja. Maar in, uh, als ik me niet vergis, uh, ja, ergens in de jaren 50... hebben we, Nederland, West-Papua moeten afstaan aan Indonesië. Nee, nee, nee. nee toen heeft uh, papa uh, juist voor gevochten... Ah, oké, okay. hij, hij was voor dat, de onafhankelijkheid. Ja, ah. dat is het akkoord, akkoord van Lingajati. Papa heeft juist uh, gevochten... Ah, juist. Dat dat, dat, dat, dat, uh, dat uh, Guinea niet naar uh, Soekarno... Uh... Juist, ja dat, het, ja, dat het. En toen, en, uh, en toen, en toen heeft uh, de regering van de Klaai met minister Luns buitenlandse zaken. Mm. Dan is uit die tijd en in 1962 ja. helaas internationale politiek. Toen had je de Cuba crisis en ja. John F. Kennedy was president van de United States. Ja. En en Nederland is heel klein en strategisch en economisch ligt Nieuw-Guinea, uh, dat gebied is nu nog steeds zo, ja. waar uh, uh, in de wereld, in de Pacific. En, en uh, de Papers krijgen, uh, Nederland krijgt geen steun, ja. voor, voor uh, militaire steun, voor uh, Nieuw-Guinea. En toen heeft uh, in Nederland het uh, New York Agreement in 19. Nee, we, ga, we, we gaan nu een hele geschiedenisles doen. Dat is, oh, ja, <laughs> het wordt gewoon, iets, iets te gedetailleerd, Maar wat ik vooral nog van ja. je wil weten, Gaara, is... Uh, uh, ik begrijp de, ja. dat je vader voor, voor een heleboel mensen dan ook een held is. Ja, dat hij voor die vrijheid heeft gestreden en dat ook heeft ja. gewonnen. Waarom is hij specifiek voor jou als dochter een held? Um, Waar zit nou, hem dat in? Ja. Nou, een held omdat hij gewoon... Uh, zijn woord is wet. Ja. Zijn woord is wet. Wat bedoel je daarmee? Hij, uh, hij, uh, hij stond onder de koningin Willemina en iedereen uh, uh, was de baas, uh, alle baas over hem en zijn eiland en zijn, en zijn volk. Maar goed, zijn woord is wet. Nou, dat vind ik al helemaal. Uh. Ja, hij, hij, had, hij had macht, dus daarmee. ging hij daar ook ja. goed, goed mee om, met die macht? Uh, ja, hij. Uh, hij uh, hij, was, uh, hij heeft bijvoorbeeld zoiets als Khrushchev gedaan, ook met zijn schoenen. Uh, uh, heel Den Haag, politiek Den Haag, uh, voorop gescholden, zeg maar. Mm, ja, dat vond u wel mooi. Ja. Daar kon u wel van genieten. En, en, en, nou, en. Um, maar. Uh, maar uh, krachtig, wijsheid. Ja, hij kon. Uh, uh, ik, ik, ja, hij is in 2000 overleden, maar ja. Als ik met, als je als kind met problemen of, of iets, ja hij, ja. Zo, hij kon, uh, wijsheid, ja hij kon je zo, die wijsheid, hij kon je zo geruststellen. Um, bijvoorbeeld nu zit ik bijvoorbeeld moeilijk en dan, ja ik hoef maar, hij hoeft me een regel te zeggen en dan kon ik weer tien jaar verder. Mooi. Gerda, ja, da, da, dankjewel ja. voor je verhaal dus je had dus een wijze vader bij wie je altijd terecht kon en die, die macht had maar daar ook goed mee omging als leider van West-Papua dankjewel ja, en, voor je, je reactie we gaan even terug naar Therese onder de wijngaard u bent secretaris bij de Girard studiekring van filosoof René Girard die uh, uh, onder de filosofen wel het meest heeft nagedacht over de rol van de held en het navolgen van een held mooi verhaal hè een vader als held, ja. die dan ook echt nog eens een held is... voor de hele uh, volksstam, ja. west -Papua. Ja, ja. Daar kan ik me wel iets voor stellen, dat mensen zich daaraan optrekken. Ook, ik denk dat, dat vrijheidsstrijders vaak ook een enorme onverzettelijkheid hebben... een doorzettingsvermogen, om in, ook ondanks tegenslag door te gaan. Ja, en volgers natuurlijk. En hij heeft heel veel volgers, ja. Ja. Ja, ja. Dat is te begrijpen, want hij verstreeft een doel na... wat andere mensen dan ook weer hebben, enzovoorts... Even, Therese, we hebben het net gehad over de functie, de rol van helden en van het navolgen van helden. Waar, je gaf al aan, van, ja, ergens gaat het over een grens als je, hè, zoals die, die, die man die zich, zijn gezicht laat verbouwen naar Bieber, Justin Bieber. Waar, waar ligt die grens ergens? Waar, waar moet je mee uitkijken bij het navolgen van een held? Nou, ik was nogal getroffen door een van... Ik denk de eerste uh, man die uh, belde en die zegt... Als ik een beroemd iemand zie, dan loop ik er met een bochtje uh, omheen. Mm -hmm. En dat trof me wel, want um, uh, het zegt iets dat we daar allemaal wel een gevoeligheid voor hebben. Want ze hebben een, een aantrekkingskracht, um, zeg maar. En dat hoeft ja. helemaal niet verkeerd zijn... En, uh, maar het, het geeft iets aan van, van de relatie van hoe je je verhoudt tot een, tot een model. Van iemand die je toch uh, uh, uh, hoog hebt en, en, en, en bewondering voor hebt. En die je bewondert. En, nou ja, waar, waar het dus verkeerd gaat, als je dan, uh, als je daar helemaal aan, aan, als je daar aan overgeeft. In de hm. zin dat je dan zelf ver, verdwijnt, zeg maar. Ja, ja. dus als, op het moment dat je jezelf helemaal verliest in die andere, dat, dat is. Daar moet je voor uitkijken. jouw tip is dan, um, zorg ervoor dat je meer helden hebt ja. niet maar één. Of nieuw, ja, helden, modellen, ja. ja. ja. Dat je aan ja, van meerdere mensen zegt, ja, van hé, hey, dat, dat vind ik goed aan, aan die persoon. Of, en dat zou ik wel willen, dat neem ik van die persoon over. En dat kan een gedrag zijn, of een houding, of nou misschien ook wel een kleerkeuze, kledingkeuze, ik noem maar wat. Ja. Ja. Oké, okay, Therese, ik wil je bedanken Heel voor uh, je toelichting bij, uh, bij hoe dat toch allemaal zit... met uh, de rol van helden en uh, wat daar goed is en aan is... en wat je eigenlijk beter maar kunt laten liggen. Dank voor je tips. Graag gedaan. Tot ziens. En uh, tot de volgende keer. Goedenacht. Ja, yes. okay. goeienacht. Goedenacht. Inmiddels aangeschoven hier in de studio... voor uh, het onderwerp zometeen na drie uur. Dan gaan we duiken in de Russische ziel zijn... Arie van der Ent, cultureel ja. ondernemer... en uh, Daniel de Zwart... Journalist, Rusland kenner. Hebben jullie helden, Daniel, om met jou te beginnen? Ik zat in de auto hierheen en uh, ik hoorde de oproep en ik dacht bij mezelf van ik heb niet echt een heel duidelijke held, maar iemand die ik bijvoorbeeld wel bewonder uh, voor, de, voor de daden die hij gedaan heeft, is bijvoorbeeld een uh, Mikhail Gorbachev. Gorbachev. Oh, en ja. niet zozeer uh, ja, vooral de manier waarop, uh, waarop hij het gedaan heeft. Uh, de de omwenteling van een land geluid, al of niet bewust, onbewust. Maar dat dat zonder bloedvergieten is gedaan, en dat vind ik toch wel heel, heel bewonderenswaardig. Ja, de glasnost en de perestroika. Juist. Zo. Ja, de verlichting, de Russische verlichting. Ari? Ja, nou, mijn leermeester uh, Kare van het Reven kan ik natuurlijk niet ongenoemd laten. Ah. En dat schijnt zelfs zo ver te gaan dat mensen vinden dat ik net zo praat. <laughs> dus ik, ik heb wel eens een, een Nieuw-Zeelandse mevrouw horen zeggen, u praat net als Karen van het Reven. En toen zei je, dat is toevallig. En dat heb ik nou ja, daarna nog wel vaker gehoord. Ja, maar daar heb je ook echt les van gehad. Ja, ja. ja. Je grote leermeester. Ja, en, ja en, zeker. En, en, en je wilt, ben je het ook in alles altijd met hem eens? Nou, hij is dood, dus hij heeft geen mening over nee, maar, nieuwe dingen. Als het gaat om zijn nou, mening over... Heel, hij... heel... Nou ja, hij was... De... Aangeboren dwarsheid, zou ik maar zeggen. Dat spreekt ja, me wel aan. Dat spreek je aan. Oké, okay, goed. Gaan we zo meteen meer van horen. Na drie uur gaan we het hebben over Rusland. We nemen een duik in die Russische ziel. We vragen ons af wie is die Rus? Wat is Rusland? En, en alleen natuurlijk van dat uh, nederland jaar. En wat heeft dat mooie land eigenlijk allemaal voortgebracht aan mooiheid en schoonheid. In plaats van al dat -bis. Zo Zometeen. Tot zo.